Dames en heren, luisteraars thuis. Welkom bij deze openbare vergadering van de gemeenteraaddebat van dinsdag 26 20 augustus 2014. De tijd vliegt, denk ik wel eens. Zijn er uwzijds mededelingen over belangen of betrokkenheid bij een van de agenda onderwerpen? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dat betekent dat er opening is geweest en ik u meeneem naar agenda punt 2 en dat is het vaststellen van de agenda... Um, er is aangekondigd een motie meeuwenoverlast door, ingediend door het CDA, OPZ en D66. En mijn gebruik is om die aan het einde van deze vergadering in te plannen. Dat zou dan agendapunt 9 worden. Is dat akkoord? Dank u wel. Dan wordt agenda punt 10 de sluiting, althans tenzij u mij nog verrast met andere punten voor de agenda... Uh, Eén moment meneer Wisman want ik was naastig op zoek naar uw achternaam want de luisteraars thuis willen ook graag weten wie ik het woord geef aan u het woord meneer Wisman dank u wel voorzitter het gaat mij om uh, het uh, agenda punt 8 kwartaal raad. gezien uh, toch de aarzeling die uh, vorige week uh, geproefd heb over de inhoud uh, van, niet over het plan zelf maar over hoe dat in de context staat, uh, wil ik de raad namens beide indieners, dat is meneer Paap en ondergetekende, vragen dit uh, terug te trekken. Dan komt het op een later tijd op schip weer eens terug. U vraagt een rijpingsperiode. Zo kan je dat doen. Als ik u goed beluister, meneer ja. Wisman. Uh, gebruik is dat uh, als dat wordt gevraagd, dat meestal wordt gehonoreerd, maar ik check dat even in de raad. Is dat akkoord wat u betreft? Want dan halen we het van de agenda voor de luisteraars thuis. Eigenlijk iedereen knikt instemmend. Dat betekent, meneer Wisman, dat dat agendapunt kwartaalberichtraad eraf er kan. En u tegelijkertijd mee heeft gewerkt aan het opnieuw hernummeren van de agenda. Eh, nou, dat laat ik in het midden. Eh, dan wordt agendapunt 8 nieuw. Wordt dan de motie mee om overlast van de genoemde partijen. En de sluiting wordt dan agenda punt 9. Tenzij 1 uur nog iets voor de agenda heeft. Dat is niet het geval. Dan stel ik deze agenda op deze wijze vast. En gaan wij door naar agenda punt 3. Dat is de brandbeveiligingsverordening 2014. En ik heb begrepen dat dat een hamerstuk is. Dat betekent dat wij naar agenda punt 4 overgaan. En dat is de verordening gemeentelijke basisadministratie personen 2014. En volgens mij is dat ook een hamerstuk. Ik ga rustig door totdat u mij terughamert. Agenda punt 5 is het beslisdocument ambtelijke samenwerking in het sociaal domein met de gemeente Haarlem. En dat is ook een hamerstuk geloof ik. Heel goed. U bent scherp en zo moet het ook want daarvoor zit u hier. Zeker met onderwerpen. ...die er ook echt toe doen. En dat is eigenlijk elk onderwerp wel. Ik zelf... Voorzitter, bij interesse... Kunnen... ...kunnen het geval van die meeuwen er ook af... ...want dat doet er eigenlijk ook niet toe? Nou, ik had zo'n opmerking verwacht... ...dus het laatste slot de zinnetje was... Uh, ...en dat is bij elk onderwerp eigenlijk het geval... ...wat mij betreft. Um, agenda punt 5 blijven wij bij. Uh, u heeft... ...van het college vandaag nog een aantal antwoorden gehad... ...voortbedurend op de raad informatie. Ik peil even of uw zijds nog behoefte is aan een inleidende... ...korte opmerking van de portefeuillehouder... ...of zegt u raad we gaan het debat in. Ja? Ik loop even met u door dat er twee abonnementen zijn aangekondigd. Twee abonnementen... Eentje van gemeente Lange Zandvoort en een van Democraten 66. En anderen waarschijnlijk, maar dit zie ik alleen even aan de agenda. En ik heb net u voorgehouden dat u een mededeling aan de raad heeft gehad met antwoorden. Is voor een ieder dan het pakketstukken hetzelfde? Check het maar even. Ja? En de abonnementen krijgt u ook nog op papier. Het debat in eerste termijn... Um, en misschien is het wel handig dat de abonnementen even kort worden toegelicht. Want dan kunnen ze in het debat worden meegenomen. Gelijk in eerste termijn dan. Ik geef gemeente Belangen-Zandvoort als eerste het woord om het abonnement kort toe te richten. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ja, in zijn algemeenheid uh, vinden wij het stuk... Uh, Ah, dat uh, de risico's en de kosten uh, voor een groot gedeelte richting Zandvoort gaan. En we spreken hier over samenwerking. Dus dan vinden wij het, uh, de wederkerigheid die in een samenwerkingsovereenkomst moet zitten, dat vinden wij niet uh, uh, in het kader van de wederkerigheid goed omschreven. En. Um, het sociaal domein is toch wel een groot gedeelte van de, van, de, van de begroting... ...van de autonomie van de besluitvorming in de raad. En daardoor, daarvoor hebben wij het abonnement gemaakt... ...om de beloofde autonomie in bestuurlijke zin... ...om die te waarborgen via dit abonnement. Want zoals u heeft kunnen lezen... Uh, wordt uh, het sociaal domein op alle onderdelen, gaat het beleid en de uitvoering, uh, die gaan naar Haarlem toe. En um, wij zijn in principe het voor een samenwerking, met een nadruk op samen. Want in het achterhoofd hebben wij uh, dat beleid en uitvoering dus wel in Haarlem terechtkomen. Maar dat deze samenwerking de toon zet voor de vervolgsamenwerking op andere beleidsvelden. En die bieden in principe grote kansen voor sociaal-economische vooruitgang. Zeker in het kader van de metropoolregio Amsterdam. Dus het amendement uh, en de toelichting uh, die erbij hoort... zienswijze van gemeente belangen, Zandvoort... die staat op de gemeentelijke website. Dat is een vrij uitgebreid stuk. Dat ga ik niet voorlezen. Dat kunt u zelf lezen. En ja, dat doelt er eigenlijk op... dat uh, uh, die auto, beloofde autonomie toch in onze handen uh, uh, blijft. En dat betekent dat we meer opteren voor uh, de samenwerking... Uh, op, uh, in eerste instantie op uitvoeringsgebied en dan stap voor stap uh, het beleid in elkaar kunnen schuiven met behoud van de zandvoortse elementen en wensen um, om het uh, wat meer concreet te maken om het wat meer concreet te maken um, is het volgende aan de hand en dan pak ik één uh, onderdeel uit het uh, sociaal domein uh, pak ik bij de kop en dat is de jeugdwet Ah, meneer Demmers, ja? mag ik u vragen? Uh, ik had juist de intentie om even het abonnement kort en bondig toe te lichten... en dan vervolgens het andere abonnement... en dan krijgt iedereen de ronde in bredere zin om ja. het toe te lichten. En ik, Mijn voorzichtige indruk is dat u gelijk het grotere geheel wilt uh, aanraken. Klopt dat? Um, wat was het laatste wat u zei, burgemeester? Uh, mijn voorzichtige indruk is dat u op dit moment het grotere geheel al wilt benaderen. ja. Dat wilde ik straks doen, nadat de abonnementen even kort zijn toegelicht. En als okay. ik. U... Nou, de toelichting heb ik gegeven. En een ja. van de, en de concrete indikking van uh, mijn inleiding is. Uh, dat in de samenwerkingsovereenkomst. onder de ondubbelzinnig geregeld wordt dat de gemeente Zandvoort ruimte houdt. voor eigen beleidsinvullingen, onafhankelijk van wat Haarlem als beleid bepaalt. En dat de dienstverlening voor Zandvoort zo wordt ingericht dat de Zandvoortse beleidskeuzes kunnen worden uitgevoerd zonder dat er praktische belemmeringen worden opgeworpen of dat dit vertaald wordt in de financiële aanspraken. Dank u wel. Alsjeblieft. Dan is er een ander abonnement dat door drie partijen is opgesteld. Wie van die partijen... CDA, deze, meneer Sandberg van D66, wilt u het kort en bondig toelichten? Ik zal het uh, kort en bondig toelichten. Uh, ik denk dat dat kan, omdat uh, de, de tekst van het amendement voor zichzelf spreekt. Uh, het, uh, het amendement is geboren uh, tijdens de Raadsinformatieavond... waaruit bleek, uit de discussie blijkt dat er toch nog wel veel vragen zijn... Maar uh, aan de andere kant uh, het besef leeft dat uh, er gewoon gehandeld moet worden door het college. En dat de raad uh, daar in feite uh, het college de ruimte voor moet geven. Dat is in feite wat uh, het amendement beoogt. Het college de ruimte te geven om datgene te doen wat zij moet doen. Dank u wel. Dank u wel uh, meneer Sandbergen. Is er bij een van de raadsleden behoefte aan een toelichtende vraag op deze twee abonnementen, meneer Paap? Ja, dank u wel, voorzitter. Bij uh, streepje 3, overwegend dat, bij streepje 3. Welk abonnement heeft u het, meneer Paap? Uh, even kijken hoor. Uh, abonnement document. Goed. Dat is het abonnement van D66, CDA en OPZ. Nee, ja, ja, ja Ja, ja. ja, ja, ja. ja. de Streepje 3, daar wordt gewoon gezegd: van nou, het mag kosten wat het kost, en u gaat er gewoon naar. Klopt dat? Meneer Sander. Maar zo staat er wel: dat is een open nee, dat, financiële uh, open-endregeling. Uh, het gaat om armslag, en het gaat niet om, om uh, een vrijbrief. Nou, dat ge u geeft wel aan dat het een vrijbrief is andere nog een toelichtende vraag mevrouw van der Veld ja, wellicht lees ik er overheen, maar zou u mij kunnen vertellen wat dit dan voor toegevoegde waarde heeft op het stuk, want het stuk heb ik gelezen en nu lees ik dit nu net, dus het kan zijn dat ik er even te snel doorheen lees maar eigenlijk zie ik niet in uh, ja, waarom dit amendement dan geboren is, wat het dan als toegevoegde waarde heeft wie van de eneërs wil daarop reageren Voorzitter, het is een onderstreping van het beleid van het college... ...wat gedragen wordt door de, ondertekende, de partijen die het amendement hebben ondertekend. Maar feit, feitelijk hoor ik u nu dus zeggen dat dit amendement dan eigenlijk ook niet hoeft... ...want u onderstreept gewoon datgene wat het college vraagt van u. Uh, Voorzitter, het is een steun in de rug. Um, is het voor het debat handig om de portefeuillehouder nu op alleen deze twee abonnementen kort te laten reageren? Voorzitter, ik heb Praat een uur, vraag, want dit, uh, dit amendement ik wordt nu namens de coalitie ingediend. En ik begrijp ook dat het geboren is tijdens de raad informatie. Mijn vraag is, waarom is dit niet in samenspraak met de overige fracties gedaan? En waarom zijn die niet eerder dan van in kennis gesteld dan dit moment? Dus, voorzitter, de tekst van de, het amendement is... Uh, ik meen om 16.07 uur 7, uh, naar de desbetreffende partijen gegaan. Dus uh, het spijt me. We hadden het niet eerder kunnen doen. Heeft u... Vindt u het verstandig om even kort een portefeuillehouder... de beide abonnementen de reactie van het college te laten geven... en daarna een debat te gaan? Ja? Meneer Kuipers... Twee uh, amendementen. Ik zal proberen, ben ik te verstaan? Ja. Uh, Korter op in te gaan. Uh, amendement uh, waar meneer Demmers net een toelichting op gaf van Gbz. Uh, uh, ik lees in dat amendement een zorg uh, dat de uh, bestuurlijke autonomie van de gemeente Zandvoort op termijn in het stuk dat nu voorligt niet voldoende geborgd zou zijn. Um, ik denk dat ik die zorg kan wegnemen. Uh, als u het stuk leest, uh, de kaartjes en uitgangspunten samenwerking Haarlem... dan leest u al op de eerste pagina onder 1 dat er een afweging is gemaakt... bij de samenwerkingsvorm. het kiezen samenwerkingsvormen... de scope van de samenwerking tussen een aantal modellen. Het centrumgemeentemodel, um, geen verdergaande samenwerking... als eerste centrumgemeentemodel en uitvoeringsdienst. En vervolgens wordt er geconcludeerd dat... Uh, ...zeker als het gaat om samenwerking op zowel uitvoering als beleid... ...het centrumgemeentemodel het beste aansluit. Um, deze hele exercitie wordt gedaan om de bestuurlijke autonomie van Zandvoort... ...nou juist veilig te stellen op termijn. En uh, waar ik de heer Demmers uh, net hoorde zeggen... ...dat hij zich zorgen maakt over um, eigenlijk de vraag... ...of de raad op termijn nog wel voldoende beleidsvrijheid heeft... ...wat overigens ook in de tekst van het, het uh, beslissdocument zelf uitdrukkelijk apart geformuleerd is, dat het respect van de bestuurlijke autonomie en de beleidsvrijheid nu juist maximaal uh, moet worden geformuleerd, dan heb ik de indruk dat het amendement zoals het nu is ingediend overbodig is. Um, indachtig de koers die uh, door uw raad is uitgestippeld, um, op een aantal momenten in het verleden en laatst ook nog in, uh, in mei van dit jaar, zijn we nu juist bezig om ervoor te zorgen dat u beleidsvrijheid heeft. De gemeente Haarlem natuurlijk ambtenaren heeft die het beleid dat u formuleert moeten vertalen naar de praktijk, maar u ook in de toekomst, want de bestuurlijke autonomie blijft gehandhaafd, de ruimte heeft om uw beleid te formuleren in het college aan deze kant van de tafel op te roepen als u twijfels heeft of dat voldoende gebeurt om daar verandering in te brengen. Dus ik raad dat amendement af, omdat ik denk dat het overbodig is. Het amendement van uh, de coalitie, uh, geboren zoals ik het goed begrijp in de raadsinfo van vorige week. Uh, ik ben uitgebreid toen aan het woord geweest. Ik heb uitgelegd dat uh, de vraagontdekking onder andere op het gebied van ICT is voortgekomen uit het feit dat er in eerdere fases van besluitvorming niet besloten is over het ter beschikking stellen van gelden om deze uh, ambtelijke samenwerking in te regelen. We hebben nu nog vier maanden te gaan tot 1 januari. Meerdere malen heeft u mij verzocht te borgen dat we die datum van 1 januari ook daadwerkelijk gaan halen. En ik kan me voorstellen dat vanuit de coalitie de gedachte is. Als we nu tijd blijven verliezen met steeds weer opnieuw nadenken over de vraag. Of er euro's moeten worden uitgegeven om het in te regelen. Dat we dan wellicht die termijn van 1 januari niet halen. En ik snap dat er ook wordt gezegd. Ja, dit moet geen vrijbrief zijn. Even voor de duidelijkheid, dit college ziet het nooit als een vrijbrief om op basis van welke begroting dan ook veel geld uit te geven. Het streven, en ook de afgelopen jaren is dat denk ik meerdere malen aan de buiten gekomen, is om zo min mogelijk geld uit te geven. Dus alleen al op basis van de bestuurlijke zorgplicht van het college kunt u ervan uitgaan dat we ook dat hier zullen doen. Maar dit beleid kan ik natuurlijk van harte ondersteunen, omdat ik heel graag wil dat we 1 januari 2015 de ambtelijke samenwerking hebben ingericht. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kuijpers. Raad aan u het podium. Ik zal als eerste, de, ik ga u even inventariseren. En meneer Paap, meneer Tonen, meneer Zandbergen, meneer Demmers, meneer Simons, mevrouw Geurenson en meneer Metters. Eigenlijk allemaal, denk ik, hè? Nou, meneer Paap, ik begin met u. Meneer Paap. Sorry, uh, voorzitter. Voorzitter, verleden, verleden week heb ik een uh, aantal uh, vragen gesteld. En daar uh, heb ik uh, eigenlijk uh, geen goed antwoord op gekregen. En uh, ja, ik, vond, ik vind de vragen toch van die naad dat ik ze nog een keer ga stellen. En dan bent u niet van mij gewend, want dat doe ik nooit eigenlijk. Maar ik kan u niet anders. Uh, voorzitter, Sociaal socializondheid heeft steeds het moeite met de volgende punten. Bestuur en samenwerking, punt 6. Welke verandering heeft dit op het duidelijk functioneren van het college? Welke veranderingen gaan zich daarin voordoen? Uh, punt 19. Uh, er is nog uh, geen volledig inzicht in de kosten en baten van de samenwerking. Mocht deze er zijn, komt u dan direct naar de raad toe. En... Uh, aan de wethouder Financiën vraag ik dat hij, daar, dat hij rekening mee houdt... dat er ook een risicoanalyse bij zit, dat hij daar goed op let. Maar even, meneer Paap, deze twee vragen... in combinatie met de wethouder Financiën zijn beantwoord in de Raadinformatie. Nou, ik vond ze niet goed beantwoord, voorzitter. Volgens mij is er op beide vragen ja gezegd. Nou, het was een beetje hangen en deurgen van... Uh... Ik hoor het straks wel terug uh, van, het, uh, van het college. Was het was nou maar niet echt een had... heel duidelijk ja... Laat ik het dan zo zeggen. Wat ik wil voorkomen is dat we hier de Raad informatie in die zin gaan overdoen, meneer Pa. Ja? Als het anders is, hoort u het van het college. Uh, ook wat betreft, uh, voorzitter, uh, over het personeel wordt de vraag gesteld. En het lijkt nou net of uh, de wethouder zegt: Ja, ik ben eigenlijk niet verantwoordelijk ervoor, dat is de RO en uh, de vakcentrales. De wethouder is daar verantwoordelijk voor. Dus ik vraag u nogmaals wat, uh, of u een clausule ergens kan inbouwen dat, want Halen moet natuurlijk tientallen miljoenen guldens uh, of euro's bezuinigen straks, de komende jaren. Dat niet als eerste de Zandvoerse Sanf ambtenaren, die straks onder de vlag van Halen vallen, ontslagen gaan worden. En daar bent u verantwoordelijk voor, wethouder. Dus niet de OR en zeker niet de vakcentrales. Voorzitter, even terugkomend op punt 7, over de dienstverlening, daar heb ik net het een en ander al over gezegd. Als ik denk aan dienstverlening, dan is dat dienstverlening aan de burger. Als ik het stuk lees, gaat Halem dat straks invullen. Dat kan betekenen, ik zeg dat kan, dat Halem het WMO-loket in de toekomst kan sluiten. En dat men voor allerlei soorten zaken, WMO, WWB, aanvraag van uitkeringen en dergelijke, naar halen moet. Hebben wij straks nog iets te vertellen over onze eigen dienstverlening, is de vraag. Maar zullen we dan ook het amendement van GBZ van harte ondersteunen. Voorzitter, dan eigenlijk een, een, een vraag. Ik stel hem gewoon, eigenlijk uh, past hij hier eigenlijk niet echt in. Hoe zit het eigenlijk met uh, alle soorten vrijwilligheidsorganisaties? Heb u daar contact mee? Worden die meegenomen in het hele traject? Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Metters. Voorzitter, dank u wel. Voor wat het CDA betreft uh, zijn voor ons de belangrijke punten om in de gaten te houden... De rechtspositie van de vertrekkende ambtenaren uit Zandvoort. Het voorzieningenniveau van de Zandvoorters. Het financieel overzicht en de gevolgen daarvan voor de begroting van Zandvoort. En wij zullen dat dus in de gaten gaan houden. En daar hebben we volgens het CDA ook instrumenten voor. Uh, budgetrecht blijft hier en we kunnen wat betreft beleid absoluut de nodige voorstellen doen. En eventueel veranderen. Het CDA heeft na de informatiebijeenkomst van de vorige week uh, veel antwoorden gekregen. En zoals de vorige spreker dat zei, maar vooral met veel aannames, ook een aantal antwoorden niet gekregen. En dat kan niet. Meneer, meneer Metters, ik word uh, ingefluisterd dat u iets dichter bij de microfoon uh, mag gaan. Of u trekt de microfoon mee, meer naar u toe. Dat is denk ik voor uw spreekgehalte iets plezieriger. ja. Nou. Dank, dank u daarvoor. Ik hoop dat het nu dus beter gaat. Ja, maar u, u kunt ook het kastje iets meer naar u toe trekken. Wordt toch oké? Okay. Als, als u daar behoefte aan heeft, wil ik dat wel doen. Maar volgens mij uh, is er wel voldoende overgekomen. En anders kunnen daarover vragen gesteld worden, wat mij betreft. Dus uh, het CDA is heel uh, tevreden over die antwoorden die gekomen zijn en die waren ook nodig. Het was openhartig wat de wethouder deed en het was realistisch. En uh, dat is belangrijk om vertrouwen te hebben uh, dat de zaken voor 1 januari 2015 rondkomen. Met natuurlijk het realisme dat er ook nog wat zaken daarna geregeld zullen moeten worden. Er zijn zaken die je niet volledig kunt beïnvloeden als... Wethouder. Wij hebben als CDA dus wel het vertrouwen in het college, Zandvoort, in de ambtenaren en in uh, Haarlem... Uh, dat uh, wat nodig is voor Zandvoort om zelfstandig te blijven... Uh, om die uh, maatregelen te nemen die nodig zijn zodat we uh, kunnen starten op 1 januari 2015. Dat betekent dus ook dat wij het abonnement zoals dat ingediend is, van harte steunen. En omdat wij vanuit vertrouwen werken, ondersteunen we, eh, niet met aannames, maar wel onderbouwd door GBZ, toch niet hun motie. Omdat eh, wij er eh, niet zo in steken. Wij denken er eh, wat optimistischer en wat meer vanuit vertrouwen. En vanuit het punt dat het niet meer terug kan. Er is geen weg meer terug in dit... Eh, dat is ook een stuk realisme in dit dossier. Dus wij gaan daarin mee, ondersteunen het college. Dat was mijn punt. Voorzitter, ma mag ik iets zeggen op hetgene wat meneer... Uh... Kort en bondig. Ja, kort en bondig. Uh, wij zijn het niet met u eens. Bedankt. <lacht> nee, meneer Demmers. Ja, <lacht> meneer Demmers, u mag het kort doen. Nou, wel meneer, meneer. Acten, meneer Helaas. Nee, uh, meneer Demmers, ik, ik gaf u net de gelegenheid om het toch kort, kort toe te lichten. Maar dat ging in het groezen. Groezemoeskantelijk... Ja, ja, de beleidsvrijheid uh, die is, uh, die is gewoon weg. Want er staat duidelijk in, beleid en uitvoering gaan naar Haarlem. Dat is één. Ten tweede, wil u eigen beleid invoeren als CDA? Omdat dit een specifieke uh, demografische, uh, demografische populatie is. En u, heeft toch iets an u wilt toch iets anders met Zandvoort in het sociaal domein als Haarlem. Zal u daar... Een... Dat staat in de stukken duidelijk extra voor moeten betalen. Dan hangt het van de prijs af in hoeverre u de Zandvoort er op maat wil bedienen of niet. Verder staat in het stuk dat de ambtenaren die nu in uh, Zandvoort zitten en die meegaan naar Haarlem, die gaan daar niet uw eigen specifieke Zandvoortse beleid verkopen. Nee, zij worden ingezet om Haarlems beleid te ontwikkelen. Dus u bent gewoon geen baas in eigen buik... over het grootste gedeelte van de Zandvoortse begroting. En dat u vertrouwen heeft, meneer... Uh... Mettens. Mettens. <laughs> Hoe kan ik het vergeten? Uh, ontschieten. Nee, dat u vertrouwen heeft, dat is helemaal prima. We zitten in een nieuwe constellatie, vertrouwen moeten zijn. Maar GBZ, ook het CDA zit er al een poosje in... En wij hebben in het vorige college vertrouwen gegeven dat de bestuursrapportages, managementrapportages waren niet meer nodig. Het zou allemaal goed komen. Nou, u heeft zelf, u bent, heeft erbij gezeten. Het kwam niet, niet goed. Wilt u afronden? Ja, nu is onze vraag. Gaat u nou, even uh, wil niet gelijk gelezen. Nou ja, in ieder geval, e ezel is ook een bijbels dier. Maar in ieder geval gaat het toch niet voor de tweede keer aan stoten? Dat is onze kritische opstelling. Dank u wel. Wilt u reageren of neemt u het in de wereld? Ja, ik wil heel graag op één punt reageren en dat is het punt uh, voorzieningen. Ik ben blij dat u dat aanhaalde. Dat is door de heer Toon ook aangehaald bij de informatieronde. En uh, daar is het CDA blij mee, want het betekent, en dat hebben wij ook gelezen... als wij dat willen handhaven en halen willen we het niet handhaven... kunnen wij dat gewoon handhaven, alleen dan kost het geld. Dat is logisch. Dus ik ben blij dat u dat ook als voorbeeld gegeven heeft. Dank u wel. Meneer Toonen. Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben blij dat ik een amendement op het reglement van orde heb ingediend wat betreft interrupties. Maar dat terzijde. Um, voorzitter, als ik kijk naar het amendement van... Uh, als ik, ik heb het even niet over de stukken, want daar heb ik vorige week uitvoerig over gehad. Daar hoef ik niks over te zeggen eigenlijk. Als ik kijk naar het amendement van GBZ zeg ik... Um, um, en daar sluit ik maar bij dat wat de heer Mettes zegt. Dat is uh, eigenlijk het bevestigen van datgene wat al in de beleidskaders en in de uitgangspunten staat... Dus volstrekt overbodig. Uh, die die, die, die uh, belangen van Zandvoort die zijn wat dat betreft voldoende geborgd. En het college heeft de intentie om die veel verder te borgen. En uh, dat is uh, des colleges. En daar gaan wij met belangstelling naar uitkijken. En gaan we heel erg kritisch volgen. Uh, en dat betreft het hele, het hele scala. Dat heeft te maken met de overgang van personeel. Dat heeft te maken met de overgang van beleid. Uh, ...de uitvoering, et cetera, et cetera. Uh, als ik kijk naar het amendement van uh, CDA D66 van OPZ... ...moet ik zeggen dat me dat bijzonder verbaast. Uh, en wel om meerdere redenen. In de eerste plaats, en mevrouw Keurenson gaf dat net al aan... Uh, ...wij zijn er helemaal niet in gekend. Uh, terwijl volgens mij, met name VVD en PvdA... ...vorige week de partijen waren... ...die zeiden het college volledig te steunen... ...in de uitgangspunten die ze hebben neergezet de visie van het college volledig te delen... en in tegenstelling tot bijvoorbeeld OPZ... die nogal wat twijfels had... zowel bij het ene agendapunt als het andere agendapunt. Sterker nog, toen wij vorige week zeiden... maak er maar een hamerstuk van, dan kunt u snel verder... toen was het OPZ die bij beide voorstellen zei van... nou, wat ons betreft niet. Ik ben dan ook uitermate benieuwd wat de reden is... van de gigantische ommezwaai van OPZ... Uh, in zaken dit verhaal door de steunen van, uh, van dit amendement. Want er staat volledig haaks op datgene wat Gbis, uh, ...openzet vorige week uh, bij monden van de heer Berens heeft ingebracht. Dus mijn mond viel open toen ik dit ding om. Uh, ja, en dan is het heel raar dat de heer Sombelis zegt: Ja, nee, maar u, heeft, u, u had hem toch om 6 uur 47. Dat vind ik iets anders dan elkaar bij betrekken. ...en uh, Even te, te proeven of dingen. ...steun kunnen vinden, ja of nee. Um, dat is even een hele andere. Maar ik ben dan ook erg benieuwd... ...wat de redenen zijn van OPZ... ...om nu... ...in tegenstelling tot vorige, wat vorige week... ...verteld werd door de heer OBZ ...OPZ nu zegt, want dat doet, dat doet u toch... ...met dit stuk, en u kunt zeggen van... ...wij gaan er prudent mee om... ...en het kleesje is natuurlijk niet van plan om tonnen en tonnen... ...en tonnen uit te geven, nee, dank u de koekoek... ...dat snap ik ook nog wel... Um, ...maar OPZ die vorige week... Hele grote vraag tegen zat bij de uitgaven die er stonden. Waarvan wij zeiden van ja, maar als je A zegt moet je ook B zeggen en dat kost geld. Nu eigenlijk zegt van trek die portemonnee open, ga uw gang, doe fijn. En het andere wonderlijke is uh, de uitspraak van, uh, van de, de portefeuillehouder, Niet zijnde de wethouder van Financiën overigens. Die zei van uh, nee, ik sta helemaal achter het argument. Achter het amendement. ...dan is mijn vraag aan de wethouder van financiën... ...die van zijn levensdagen nog nooit heeft ingestemd... ...als laatste met het halen van middelen uit de algemene reserve... ...hoe de wethouder van financiën daar dan over denkt. Of vindt de wethouder van financiën dat er nu gewoon wel... ...een grote graai mag worden gedaan... Eh, ...zonder dat wij op dit moment weten hoe groot die graai is. Kortom voorzitter, hele rare dingen. Ook dit amendement, daar ga ik niet voor stemmen... Ik ben het eens met de stukken van het college en daar blijft het voor mij bij. En ik heb geen amendement nodig om het college verder te ondersteunen. Ik steun het beleid van het college zoals het op dit moment is. Dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Mevrouw Keuramson. Ik kan eigenlijk denk ik wel vrij kort zijn en me aansluiten bij het betoog wat de heer tonen net heeft gehouden. Ik had dezelfde verbazing en ik ben eigenlijk, ik moet even denken aan de sneltrein waar we het vorige week over gehad hebben. Ik kan me nog herinneren dat OPZ zei van die sneltrein, misschien moet hij maar even wat langzamer gaan rijden. Omdat het, mevrouw Van der Veld haakt aan, het was mistig op dat moment, van, omdat we wel weten dat we juist met de juiste trein op meegaan. Het is nu geen sneltrein meer geworden. Het is een, een, denk ik, ondertussen, het is niet eens een Vira, want dat, was een, dat is geen, geen goed voorbeeld. Maar die trein die is nu nog helemaal aan het razen. Het gaat namelijk zo ver dat het college vanaf dit moment met niets meer hoeft terug te komen naar de raad. Ze hebben volledig mandaat om besluiten te nemen en uitgaven te doen. Hoogstens hebben ze het ten doel om de raad te informeren. Dat is nog verder. Het plan van aanpak kan je bij deze gewoon volledig ter scheiding schuiven. Daarnaast wordt er een krediet gevraagd zonder een hoogte daarbij in. Dus dat kan zijn 5 ton, 3 ton, 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen. Het budgetrecht van de raad wordt hier compleet aangetast. Dan mag het vanaf de begroting 2015 of anders begroting 2014. Hetgeen volgens mij niet kan wat moet zijn ten laste van de jaarrekening. Maar dat hoor ik ook graag van de wethouder financiën. Of de algemene reserve. En volgens mij zit die ondertussen ook wel redelijk aan de bodem. Het amendement gaat vervolgens de raad in kennis stellen. Met andere woorden, de raad wordt met dit stuk compleet buitenspel gezet. Wij steunen het voorstel van het college en gaan niet mee met amendement. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Meneer Simons. Dank u voorzitter, eh, we hebben vorige week eh, bij de informatieraad een aantal zaken doorgenomen en eh, mevrouw eh, Geurensel en meneer Toon hebben daar terecht aan gerefereerd, daar hebben we een aantal kritische vragen gesteld, ja natuurlijk, want als we kijken naar het stuk dan denk ik dat zelfs het college daar niet helemaal blij mee is, omdat er een aantal losse einden nog in zitten. En dat is altijd moeilijk. Dat is moeilijk om mee van start te gaan. En als je dan kritische vragen stelt, dan lijken die zeker op zijn plaats. Maar dat wil niet zeggen dat dan je besluitvorming overeenkomstig moet zijn. Uh, we hebben, en dat moet ik wel even, dat moet mij van het hart, dat is dat de stukken, uh, amendementen op een werkelijke belangrijke beslissing... en ook de toelichting uh, van het college daarop... Uh, dat die vandaag allemaal zijn binnengekomen. En wij houden er altijd van om een gefundeerde besluitvorming te hebben. En dat is het heel erg lastig om dan nog even vlug... je mening op een rij te zetten voor dergelijke belangrijke onderwerpen. Uh, met andere woorden, straks krijgen we een ander vergadersysteem. Daar zit er gelukkig wat meer tijd tussen. Maar ik hoop dat we allemaal... Uh, ...daaraan mee zullen werken... ...dat als er vooral bij belangrijke... ...zaken die voorliggen... ...dat uh, de termijn... ...dat je daarover kan nadenken... ...en over kan praten met elkaar en overleggen kan... ...dat die iets ruimer genomen wordt... ...dan een paar uur voor de vergadering zelf. Uh, ik ik voor... snap met dat laatste niet zo goed... ...wat u bedoelt als ik heel eerlijk ben. Want nee. ik heb het stuk gekregen... ...om vanavond om half acht... ...ik krijg de papieren versie nu net... ...dus er is helemaal geen overleg geweest... ...niet eens... In de uren ervoor. Dat was juist mijn pleidooi, mevrouw... Eh, maar waarom heeft u dat dan niet gedaan als u als mede-opsteller van het stuk... Ik heb het stuk, stuk niet opgesteld, mevrouw Geurelson. Dat hebben anderen gedaan. Ik zeg alleen, ik doe een beroep op iedereen die komt met amendementen. Of het nou GBZ, of het VVD is, of D66. Dat maakt niet uit, of dat we het zelf zijn. Maar dat we meer tijd hebben, dan vooral bij belangrijke zaken, om dat te kunnen afwegen. En meer tot een gefundeerde besluitvorming te komen. Dus dat is de inhoud van mijn pleidooi. Mijn vragen aan... In ieder geval, laten we daar iets meer tijd voor nemen. Dat lijkt me toch wel op zijn plaats. Dan de amendementen die voorliggen. Er is een vraag door mevrouw Van der Veld gesteld: van, ja, is dat nou eigenlijk wel nodig, dat amendement? Nou, ik geloof het wel, voorzitter. Want als we kijken naar de zaken die geregeld. ...in woorden hierin... ...en mevrouw Gureltson en meneer Tone... ...die refereerden daar net al aan... ...dat zijn andere zaken... ...dan in het raadsvoorstel voorliggen... ...met andere woorden... ...dit is aanvullend... ...en uh, meneer Tone heeft gevraagd... van: ...wat is de andere kijk van OPZ erop... ...om dat ook te ondertekenen... ...nou, dat is duidelijk om... ...het, het college in de gelegenheid te stellen... ...dit project af te maken... ...want wij realiseren ons... Ondanks onze kritische vragen dat we hiermee door moeten, dat we hier geen remmend effect in moeten zetten en dat we hier aan mee moeten werken om dit mogelijk te maken. Met andere woorden, er zijn een aantal zaken die eigenlijk al lang geregeld hadden moeten zijn... Want ik denk dat als we naar de tijdspannen kijken. Dat we in december hierover praten. En dat we er in mei over praten. En dat we nu in augustus zitten. En daar de voorstellen van krijgen. En eigenlijk voorstellen die nog niet alle gegevens in zich hebben. Om een fijn besluit te nemen. Dat je weet waar je aan toe bent. Dat is heel vervelend voor ons allemaal als raad. Om daar dan mee geconfronteerd te worden. En ik denk dat het voorwerk wat hiervoor had moeten gebeuren... te weinig uit de verf is gekomen. Eén punt, voorzitter, nog ten aanzien van het amendement. Uh, meneer, wat... Kun je meneer Simons meer tonen? willen een korte interruptie doen. Dat is uh, voorzitter, uh, mijn vraag is eigenlijk vrij simpel. En die is... Uh, waar vind ik terug in dit amendement... dat datgene wat OBZ vorige week heeft ingebracht... een zodanig goede beantwoording heeft gekregen dat u dit amendement kunt gaan steunen... zelfs zo ruim dat in tegenstelling tot vorige week... u niet zegt van... en ik wil eerst weten waar het allemaal aan besteed wordt. Ik wil elk kwartje en elk dubbeltje verantwoord zien... dat er nu gezegd wordt... wij geven mandaat aan het college om geld uit te geven. Waar vind ik dat terug in het amendement? En ik heb het in ieder geval nog niet teruggehoord in uw betoog. Meneer hey Simons. Dat klopt, meneer Tonen. Dat vindt u ook niet terug in het amendement. Want dat staat er gewoon niet in. Er staat niet in... Uh, ...wat de, uh, de debatten van de informatieraad zijn geweest... ...dat vindt u niet terug in het amendement, nee natuurlijk niet... Er staat de besluitvorming in die aanvullend is op het raadsvoorstel... ...en die het college de gelegenheid geeft om die dingen af te maken... ...en in een korte termijn af te maken die eigenlijk al lang afgemaakt hadden moeten zijn. En er is nog één uh, punt in het uh, voorstel wat ik eigenlijk... De, ...door de korte termijn niet meer met onze coalitiepartners... ...heb kunnen afstemmen. Ik heb wel mijn handtekening gezet, want het is niet cruciaal... ...maar wel belangrijk, dat is in het laatste punt... Eh, ...draagt het college op de raad zoveel mogelijk in kennis te stellen... Eh, ...wij zeggen dan eigenlijk altijd in kennis te stellen. Dat lijkt ons een, een wijziging die ik zou willen voorstellen... ...aan onze coalitiepartners om dat eh, mogelijk te maken. Eh, de vanuitgaande, voorzitter, dat wij het amendement mee hebben ondertekend... dat houdt eigenlijk vanzelf in dat we ten aanzien van het amendement van GBZ... Eh, dat we dat niet kunnen steunen, want dat staat daar eh, rechtstreeks en, en, en, en vierkant op. Dus dat zijn andere voorstellen die wij niet kunnen ondersteunen. Daar wil ik het bij laten voor de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Simons. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, even de vorige sprekers, uh, als het gaat over het abonnement van de coalitie, uh, wat de VVD zegt en wat uh, de Partij van de Arbeid zegt, dat uh, kunnen we onderschrijven. Uh, want het is inderdaad uh, carte blanche. Uh, ja, de, het uh, begrip armslag, dat is niet omschreven. Uh, het is ondersteunend hoor ik net, maar dat is natuurlijk ook een vaag begrip. En uh, ja, alles wat nodig is. Wij denken niet dat we dat zo moeten doen. Ik heb al eerder gerefereerd aan het feit... dat we in het vorige college ook een keer hebben gezegd van... Uh, nou ja, doe maar. Uh, we zien wel waar het schip strandt. Nou, het is dan ook gestrand. Dat is een vrij chaotische zaak als het over de financiën ging en de algemene reserve. Dus wij steunen de VVD en de Partij van de Arbeid in deze. Als het gaat over ons eigen amendement... en uh, degene die zeggen van dat gaan we maar niet doen... Uh, dan denk ik bij mezelf... Uh, we, gaan to, we willen toch wel uh, baas in eigen buik blijven. Uitvoering is prima. Beleid in de toekomst uh, samenschuiven uh, met respect voor elkaars autonomie uh, en eigenaardigheden. Dat zou best kunnen. Maar er staat gewoon, en dat blijf ik volhouden, meneer Mettens, keihard beleid en uitvoering gaat naar Harlem. En ik wil. Ik wil even attribueren waar dat toe kan leiden. En dan neem ik alleen maar een klein voorbeeld. En dat is één onderdeel van de decentralisatie, dat is de jeugdwet. De gemeente Zandvoort, die heeft, als het gaat om, het, om de jeugdwet, hebben ze een heel goed projectplan gemaakt. Dat staat goed omschreven wat betreft de operationele doelen en de actielijsten. Maar toch gaan we een groot financieel risico lopen. Er gaat alleen al in Zandvoort 2,3 miljoen euro om, alleen in de jeugdzorg. He, ter vergelijking, uw totale subsidiebudget voor uh, leuke dingen voor de mensen. En ook uh, goede dingen voor de mensen is 2,7 miljoen. Dus die 2,3 miljoen is een hoop geld. En een vermindende vraag is niet te verwachten. Met name de tweede lijns doorverwijzing is een kostbare zaak. Het sociaal wijkteam. Dat bepaalt via keukentafelgesprekken of een doorverwijzing noodzakelijk is. Er kan een huisarts in het team zitten, maar dat hoeft niet. In ieder geval zit er wel een ambtenaar bij van de gemeente Zandvoort die op de centjes moet letten. Nu, een maand geleden heeft de Landelijke Huisartsenvereniging bedonnen dat huisartsen zelfstandig mogen doorverwijzen. Voor de huisarts zijn medische overwegingen leidend en niet die financiële. Dat is ook terecht. Huishoudens zullen echter niet de beslissing van het sociaal wijkteam afwachten, maar gaan direct naar de huisarts. Gemeenten hebben gevraagd of er in wettelijke zin iets gedaan kan worden aan het open karakter van deze regeling. En er zijn er meer, hè? De staatssecretaris heeft ontkennend geantwoord: dat betekent dat er quota gaan komen of andere doorverwijs beperkende maatregelen. Dit is echter aan de gemeente zelf om te bepalen, zegt de staatssecretaris. Nu het beleid en de uitvoering naar Haarlem gaan, naar de meer of minder gelden expliciet naar Zandvoort, hebben wij geen invloed meer op de meer of minder bestedingen via nauw overleg met de Zandvoortse huisartsen. Die huisartsen, die zullen in overleg moeten gaan met Haarlem. Dat lijkt ons ongewenst. En als ik dan ook nog even het verkiezingsprogramma van de oudere partij erbij neem... dat is de grootste partij, dus die spreek ik even aan in deze... dat er speciale aandacht moet komen voor ouderen en jongeren. Nou, waar bestaat die speciale aandacht uit als u alles de deur uit doet... en geen baas in eigen buik meer bent? Het enige waar die speciale aandacht uit zou kunnen bestaan... dat is na... Uh, van die speciale aandacht voor die groepen... dat u een hele dikke rekening krijgt van de gemeente Haarlem. Verder vraag ik mij af, bij al die beleidsvelden die er staan... ook de beleidsvelden voorlopig nog niet naar Haarlem... qua beleid en uitvoering. Wat heeft het nu eigenlijk voor zin... wat we nu eigenlijk met z'n allen toch wel besloten hebben... Na de voor- en na de laatste verkiezingen... om een kerntakendiscussie te houden? Dit, is mijn eerste op, dit zijn onze eerste opmerkingen aangaande uh, dit verhaal. En het verhaal van uh, de wethouder. Dat hij de, uh, ons amendement ontraadt. En dat uh, dat eigenlijk compleet overbodig is. Uh, als ik het alleen maar heb over de term wederkerigheid. Over de invulling en de perceptie van de term samenwerking. En als ik het heb over de termen uh, beleid en uitvoering compleet naar Haarlem dat we compleet autonoom, bestuurlijk autonoom zouden moeten zijn, dat staat volledig in mijn optiek in tegenspraak met hetgene wat in de documenten staat. En ook wat u gezegd heeft. En ook wat u gezegd heeft. U zegt het is een fusie. Nou, het is helemaal geen fusie, het is geen samenwerking, het is gewoon een complete overname. En... Dat, dat kan, maar dan moeten we dat ook eerlijk vooruitkomen... en dan moeten we ook zeggen van ja, einde oefening, we hebben niks meer te vertellen. Als dit zo doorgaat en dit wordt eigenlijk de, uh, de, de, de stepping stone... voor de verdere algemene samenwerking... willen wij eigenlijk met die zes documenten die wij sinds juni 2012... naar raad, directie en college hebben gestuurd... om van tevoren al de volkuilen en de angsten eruit te halen... Uh, is dat essentieel om van de vervolgsamenwerking een succes te maken. Dus wij proberen eigenlijk die voetangels en klemmen van tevoren eruit te halen... om een groter succes te maken van de verdere samenwerking. Dat is ons doel. En dat zal ook uw doel zijn. Dan gaat het niet aan om uh, nu te beweren dat u autonomie houdt over uh, verschillende beleidsvelden... terwijl die beleidsvelden gewoon naar hem gaan en wij daar niks hebben in te brengen. Weet u wat ik zou voorstellen? Als we nou toch grote stappen zetten van de boel de deur uit. Laten alle Zandvoortse politieke partijen fuseren tot één partij. Laten huidige burgemeester gemeentesecretaris van Haarlem worden. En laten wij met 16.000 man tegelijk op die ene partij Zandvoort stemmen. En dan zitten we met een flinke ploeg in de gemeenteraad van Haarlem. En dan kunnen we weer vooruit. Maar ik denk niet dat we dat willen. Wat zegt u? Dank voor dit doorkijkje. Meneer Sandbergen, tot slot, eerste termijn. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ik bespeur dat uh, de standpunten, althans de visie van de Partij van de Arbeid en van de VVD met betrekking tot de decentralisatie van het sociaal domein ongeveer gelijk is aan die het college voorstelt. Daar ben ik blij mee. Uw kritiek met betrekking tot uh, de late indiening van de, het amendement waar het om gaat, eh, trek ik mij persoonlijk aan en eh, kunt u niet verwijten aan andere partijen. Voorzitter, begin dit jaar, en eh, het was 14 januari, om precies te zijn heb ik met betrekking tot ditzelfde onderwerp dat Zandvoort weinig keus heeft... met betrekking tot de ambtelijke samenwerking met haar. Toen en ook nu is bekend dat... in ieder geval de decentralisatie van het sociaal domein... met ingang van 1 januari 2015... een feit zal zijn. Gelukkig is door deze raad afgezien van de suggestie de decentralisatie over de verkiezingen heen te tillen. Desondanks hebben wij haast. En als we nu niet doorzetten, lopen wij de kans dat samenwerking met Haarlem wellicht niet doorgaat of vertraagd wordt. Dit voorstel is niet alleen het kenbaar maken in het in te kunnen stemmen met de besluiten van het college... met betrekking tot het document kaders- en uitgangspunten... samenwerking Zandvoort Haarlem. Het is mijn inziens of ons ook een belangrijk signaal... naar de gemeenteraad en het college van Haarlem... dat het ons ernst is. Dat signaal willen wij kracht bijzetten door een amendement waarmee het college voldoende armslag krijgt... besluiten te nemen en uitgaven te doen. En nou, bij de bij de interruptie, de... interruptie, voorzitter. Ik, ik vind u dat u een heel net verhaal houdt, meneer Sandberg. Fijn. Maar ik moet toch bij opmerken dat in de laatste vergadering... Uh, die ik dan heel goed gevolgd heb als het ging over uh, het uh, stuk van Wagenaar Hoes... dat de meerderheid van de raad hier gezegd heeft... Wij nemen dit voor kennisgeving aan. En toen zat u ook al in de coalitie. Het is natuurlijk heel erg vreemd als u vraagt aan een andere partij om samen te werken. En u bent de vragende partij, wij dus. En er komt antwoord vanuit uh, de centrumgemeente. En wij zeggen nou, mooi stuk, uh, zo gaan we het doen, maar we nemen het voor kennisgeving aan. Dat betekent dat u het terzijde schuift. Wij proberen alleen... Meneer Demmers, wat is de vraag. Ja, ja dat is mijn vraag. Dat u nu zegt Precies. dat het heel belangrijk is. En dat u toen gesteund heeft in het feit van... We nemen verkennisgeving aan. Dat is, natuurlijk een hele, dat is natuurlijk een hele rare. Dat is één. Ten tweede, ten tweede vind ik wel ook... Dat de beleidsvrijheid... Uh, Cruciaal is. En die gooit u nu overboord. U, u gaat nu meewerken... met het, Onder andere met het amendement... Wat, uh, wat, wat, ge, wat gesteld wordt geef ons uh, vrijheid u heeft er ook bij gezeten dat uh, GBZ begin februari een motie heeft ingediend ga aan de gang want we komen te laat het is niet goed doordacht het is niet geland in de hoofden nog bij de raad, nog bij de bevolking men vond het niet nodig door dat we daar niet over nagedacht hebben moeten we nu carte blanche gaan geven Nou, daar ga ik dus niet aan meewerken CQ, die zes documenten die GBZ heeft ingediend, sinds juni 2013, is geen sugo opgegeven. Nog op de varianten daarvan. Meneer Demmers, wil u afronden? En als afrondend verhaal, de wederkerigheid en de samenwerking in de centrumgemeenteconstructie, in de WGR, wetgemeenschappelijke regeling, is een prima ding. Maar als je leuk wil samenwerken, zal je toch moeten proberen om een preferent partnerschap te maken. En u zegt dat er geen keuze is. Nou, er was wel een keuze. En waarom dat preferent partnerschap in deze Centrum Constructie niet door is gegaan, daar hebben wij nog steeds geen antwoord op gehad. Dank u wel. Meneer Sandberger. Uh, ja, waar was ik gebleven? Ik, ik respecteer uw, uh, uw mening en datgene wat u verteld heeft, maar u begrijpt dat ik het er niet mee eens ben. En ik wil nu graag vervolgen, voortgaan met mijn betoog met betrekking tot dit beslisdocument. En ik was eerlijk gezegd toe aan het voorlezen van het amendement, want er is al zoveel over gesproken. En de luisteraars thuis en ook de mensen op de tribune weten volgens mij niet waar het om gaat. Dus ik zal hem even voorlezen. U mag wat mij betreft zich beperken tot... Het besluit zelf. Tot het Dat besluit de besluit. De essentie volgens mij in de intro al goed weergegeven, en het is ook al door een aantal benoemd. Dus even kijken, dan begin ik met het besluit de tekst van het ontwerpbesluit als volgt te laten luiden. Maakt als zienswijze aan het college kenbaar in te stemmen met de besluiten van het college over het beslisdocument kader en uitgangspunten samenwerking Zandvoort-Haarlem. Verleent het college mandaat om die besluiten te nemen en die uitgaven te doen die haar noodzakelijk blijken om de transitie per 1 januari 2015 te realiseren. Stelt een krediet beschikbaar voor noodzakelijke uitgaven ter voorbereiding van de samenwerking met de gemeente Haarlem in het sociaal domein waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten... ...en dekking hiervan zoveel mogelijk opgenomen worden... ...in de gemeentelijke begroting vanaf 2015... ...maar waar dit niet mogelijk blijkt... ...deze zoveel mogelijk ten laste van de begroting 2014... ...of de algemene reserve kunnen worden gebracht. Draagt het college op, eh, draagt het college op de raad zoveel mogelijk in kennis te stellen... ...van de genoemde besluiten en uitgaven... En deze te verantwoorden in de jaarrekening en tussentijdse bestuursrapportage was getekend. Ten slotte voorzitter, uh, nog even aandacht. Uh, namens mijn partij wil ik een beroep doen op het college om de belangen van de medewerkers van de gemeente Zandvoort die overgaan naar de gemeente Haarlem zo goed mogelijk te behartigen en te borgen. En dat was het. Dank u. Dank u wel, meneer Sandbergen. Kijk even rond. Iemand nog in een spijtreactie eerste termijn? Nee. Meneer Paap, nog even over het abonnement. Ik vind het nog steeds een raar zin. Stelt een krediet beschikbaar voor noodzakelijke uitgaven ter voorbereiding van de samenwerking? Stelt een kre één krediet? 1 euro, 2 euro, 3 euro. Meneer Sandberg, als u reageert, graag in de microfoon. Ik denk niet, ik denk niet uh, dat dat uh, uh, 2 euro is. Nee. nee. Goed. Wellicht in tweede we hebben, termijn nog dit even. Dit kan toch uh, niet, meneer uh, Zandberg? Meneer Paap, Paap wellicht in tweede termijn. En misschien kan het college, voordat ik naar de tweede termijn ga, er iets over zeggen. De portefeuillehouder, meneer Kuipers, heeft het woord. En ik laat er wel aan hem over of hij wellicht nog wat financiële ondersteuning nodig heeft. Ja, ik hecht eraan, voordat ik op de vragen inga... Eh, ...toch kort in algemene zin nog iets te zeggen over het eh, proces waar we nu in zitten. Ik heb het vorige week gedaan. En ik neem ook de opmerking van mevrouw van der Velde hard dat ik het kort zal moeten doen. Eh, vorige week was al aan de orde dat we... Uh, vier maanden af zijn van de datum 1 januari 2015. Vorige week was ook in de orde dat we op 27 mei van dit jaar met elkaar hebben besloten. Uw raad heeft het toen ook besloten dat we um, de uitvoering van taken in het sociaal domein. Um, naar Haarlem zullen brengen. Dat is een weloverwogen besluit geweest van deze raad. Voorzitter, bij interruptie, u heeft het over de uitvoering. Het gaat ook over beleid. Meneer Demmers, de portefeuillehouder heeft het woord, punt. Dat Meneer is een, uh, een lange weg geweest die af en toe ook uh, hobbelig is geweest. Ik denk dat we dat allemaal kunnen onderschrijven vanuit de behandeling uit het verleden. En een van de zaken die daardoor is ontstaan, heb ik vorige week ook aan, uh, aangegeven... is dat waar het gaat om het uh, verschaffen van budgetten aan, aan, aan het college vanuit de raad... om dit proces vorm te kunnen geven gesneuveld is eigenlijk in de wijze waarop dit onderwerp al die tijd is behandeld. Er werd net nog eens aan gerefereerd dat in mei um, uh, het plan van aanpak ter kennisgeving is aangenomen. Het zijn steeds bewegingen geweest weg van de kern in een poging om het proces dat we allemaal hebben gewild in goede banen te leiden. Waarbij ogenschijnlijk en dat merk ik nu ook in deze vergadering terugkomen, een soort conflict ontstaat waarbij steeds opnieuw eigenlijk de kernvraag wordt gesteld... moeten we dit wel willen? En dat doet u op een moment waar we nu vier maanden af zijn... van een essentiële datum waarop de 3D's... zoals we die inmiddels allemaal wel kunnen dromen... qua uitvoering bij de Centrumgemeente Haarlem moeten worden ondergebracht. En het gewoon gaat over mensen. Het gaat niet alleen maar over wat wij hier doen. Het gaat niet alleen maar over budgetten. Het gaat over de wijze van uitvoering van taken... die mensen iedere dag thuis raken... De suggestie als zou het college uh, rondom de procesgang, rondom de uitkomsten, rondom de financiën, daar lichtvaardig mee omspringen, dat ligt denk ik al besloten in de wijze waarop de documenten nu voorliggen. en de haast die wij maken om uw wens om het 1 januari uit te voeren uh, in orde te maken. De stukken die nu voorliggen, die gaan er wat mij betreft in deze behandeling aan voorbij. Dat we het hier hebben over een kritische termijn. Dat is vorige week ook aan de orde geweest, waar ook de Haagse besluitvorming langdurig is geweest en lang op zich heeft laten wachten, wat ook niet heeft geholpen. En het effect is dat u nu mij in het verleden en ook nu weer opdraagt om 1 januari 2015 dit vorm te hebben gegeven. Natuurlijk willen we dat doen op een manier die voor iedereen goed is. Deze gemeente streeft bestuurlijke autonomie na, dat is een... ...belangrijk uitgangspunt om de bevolking van Zandvoort ook op termijn van dichtbij te kunnen bedienen. Dit college ondersteunt dat van harte. Zal erop toezien dat in de dienstverleningsovereenkomsten er natuurlijk voor wordt gezorgd... ...dat u als raad kaders <coughs> kunt stellen, zowel beleidsmatig als financieel binnen uw budgetrecht. Ik moet u eerlijk zeggen, het is voor mij allemaal zo vanzelfsprekend... ...dat ik het bijna merkwaardig vind dat ik het moet herhalen. Want het hele proces waar we nu mee bezig zijn is daarop gericht... Dat wij angsten hebben vanuit de samenleving, vanuit uw raad. Dat wij daarmee iets prijsgeven, begrijp ik ook goed. Er werd net de suggestie gewekt, als zou ik het over een fusie hebben gehad. Even voor de duidelijkheid, als het woord fusie al valt, dan gaat het om een ambtelijke fusie. Bedoeld om de bestuurlijke autonomie van deze gemeente veilig te stellen. Zodat het niet op termijn komt tot een fusie van deze gemeente met wellicht een aantal andere gemeentes. Waardoor de burger niet meer dichtbij kan worden eh, bediend. Dan terug naar de vraag. We hebben vorige week hebben we een uh, informatieraad gehad. We hebben hier wat mij betreft de goede gewoonte dat we ingewikkelde vragen zoveel mogelijk schriftelijk van tevoren stellen. Daar heeft uh, een aantal partijen zich goed aan gehouden, een aantal wat minder. Daar ben ik overheen gestapt. Ik heb vorige week, mevrouw Van der Velde, had zitten turven bij mijn verhaal. Ik heb dat niet gedaan met de vragen, maar ik kwam in ieder geval tot ongeveer een vraag of 21 die ik ter vergadering gesteld uh, die vragen heb beantwoord.